Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De harde wind en het slechte weer zijn officieel een storm. Op Vlieland werd een uur lang windkracht 9 gemeten. Op deze markt in Leeuwarden moesten de koopluiven nog dat alles goed vastzetten. Ja, spanbanden, daar begin je mee. De boel goed vastzetten, houdt het erachter. En dan uh, een beperkt uitpak vandaag. Dat je het een beetje kan uh, behappen. Op Schiphol zijn meer dan 100 vluchten geannuleerd of vertraagd. En ook op de weg, voor de scheepvaart en op het spoor zijn er problemen. Op sommige plekken reden minder treinen door bomen en takken op het spoor. Ondanks de hoge prijzen in de winkels blijven we meer geld uitgeven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens verslaggever Ruben Eg vooral aan zogenoemde duurzame goederen. Dat zijn elektrische apparaten, meubels. We geven ook meer uit aan vervoer en aan communicatie, recreatie en cultuurdiensten. Maar ja, tegelijkertijd is ook de energie wat aan het oplopen. Met name de benzine begrijp ik als uh, niet-automobilist. Maar kennelijk letten we dan wel weer op de prijzen. Want aan voeding en genotsmiddelen, ja, daar geven we 2,5% minder aan uit. Ja, dat we steeds meer kunnen uitgeven komt vooral doordat de ...de lonen dit jaar flink zijn gestegen. En nu Sinterklaas het land uit is... ...komt de verkoop van kerstbomen echt op stoom. Vooral grote bomen lijken in trek... Op sommige plekken in het land kunnen mensen zelf een boom uitzoeken en omzagen. Zoals in Ter Heide in Brabant. Bij die mensen komt een kunstboom er niet in. En dat snapt de kweker natuurlijk helemaal. Een echte boom? Ja, dat vind ik logisch. Als ze een kunstboom kopen, dan vraag ik, doet dat geen pijn aan de ogen? Maar dat schijnt ook niet waar te zijn. U vindt het niks? Nee, natuurlijk niet. Een echte boom, dat is toch echt natuurlijk. De, de echte kersttraditie, een boom uitzoeken, daar beginnen de kerstfeest mee. Ja, de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers verwacht dit jaar zo'n 3 miljoen bomen te verkopen. Dat is een stijging van ongeveer 5 in vergelijking met vorig jaar. Het weer dan. In het noordwesten stormt het aan de kust. Met kans op windstoten tot 100 kilometer per uur. In het binnenland waait het heel hard. Verder is het regenachtig. Later vanmiddag minder regen en wind. En hier en daar wat zon. Het wordt een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Zet nu ZFM luncht the at the dark. Welkom bij ZFM Het geluid van Zandvoort En nu even geen rust aan de kust Dit is ZFM faces On a warm summer's eve On a train bound for nowhere I met up with a gambler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 surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, cause every hand's a winner, and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep, and when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, waited off to sleep.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 en dan gaan we nu over naar Honey. Want Honey heeft voor ons een heel programma ja. samengesteld. Ja. En dat noemen wij de Cultuuragenda. Ja, klopt. Shoot, shoot. Shoot. Morgen, <laughs> 7 december. In de concertzaal in de Oude Kerk in Heemstede. Dat klinkt wel, hè? Concertzaal. Nou. Trompetist Erik Vloeimans. Pianist Bert van der Brink. Kennen jullie Erik Vloeimans? Ja, en Bert van der Brink ook. Dat is echt geweldig. En ja. Vloeimans is een goede trompetist. Ja. Uh, die hebben een programma dat heet Verrassingsconcert. Erik Vloeijmans, die ademt muziek tot iedere vezel... en van ieder optreden maakt hij een feestje. Nu samen met die Bert van de Brink, die zijn accordeon ook meeneemt. Daar gaan ze een vrolijke avond van maken. En nog eventjes een weetje. Dus uh, Erik Vloeijmans, die heeft Hugo de Jonge... een hele grote stap van Erik naar Hugo, ja. uh, geïnspireerd met zijn schoenen... Aha. Want Erik, die was eigenlijk al jaar en dag draagt hij. Hugo al... heeft het gewoon afgekeerd. <laughs> hij heeft gewoon <gul> gedacht: Ik ben ook een hele malle jongen. Ik kan gewoon een pak aan doen met hele gekke schoenen. En uh, sindsdien draagt hij dus ook die schoenen. Maar Erik is daarmee begonnen. Hij uh, gaat optreden samen met Bert. Ze hebben elkaar en het publiek heel veel te vertellen. Er zullen bekende en onbekende stukken langskomen. Het wordt dus echt een verrassingsconcert voor hunzelf. Ook voor het publiek. Uh, de locatie, dus de Oude Kerk in Heemsteden reserveren, podiaheemsteden.nl. Op woensdag 11 december in Theater De Liefde in Haarlem... Uh, Vrouwenjaars, een voorstelling met allemaal vrouwen. Uh, na het succes van het Vrouwenjaars 2023... waarbij allerlei vrouwelijke artiesten hun blik op de actualiteit gaven... komen ze terug. Nu met Jora Rienstraat, Teddy Stops... Uh, onder andere ook Kikkie Schippers, ik weet niet of jullie die kennen... Uh, en ze gaan een uh, uh, show geven met verschillende invalshoeken. In spoken work, comedy, zang, andere acts. En dan, daarmee geven ze hun blik op 2024. Dus, dus vrouwenjaars in plaats van oudejaars. En het is in Theater De Liefde, Begijnhof 10 in Haarlem. Ik weet niet of jullie er al zijn geweest. Het is een ongelooflijk leuk theatertje. Ja, ja, ik ben er een paar ja. keer al geweest. Ja, ja. dus het is heel gezellig, heel warm, ja. schattig. Ja, Van Milou Frenken. Weet je wat, hier bij de mes uh, op tafel staat Zij achter de bar altijd, uh, Milou oh, Ja. En hier doet ze dat ook. En ze heet de mensen Welkom. Dus. Oh, ga je niet... oh, ik heb haar nog nooit gezien daar. Of dus niet herkend, dat kan ja, ook. Ja, dat kan ook hoor. Dan maak je want dus daar... de, naam, de naam waar. Ja, ja, ja inderdaad. De liefde. De dus ga je niet voor de juist, dan kan je altijd voor Milou Voor de gaan. liefde. Ja. Uh, donderdag 12 en vrijdag 13 december in de stad Schouwburg in Haarlem ook de oudejaarsconferentie... maar van Pieter Derks. Ah. Hij gaat, dit jaar gaat hij hem ook uh, verzorgen. Op de Ja. Op de TV, ja. En uh, hij is dus uh, door het land aan het reizen. En hij, ja, hij is natuurlijk nog mee aan het schaven en zo. En daar kan je dan bij zijn. Dan kan je ook nee. checken of uh, de dingen het gehaald hebben. De uitzending of juist niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is wel heel erg ja. spannend. Uh, hij staat bekend omdat hij zo ongelooflijk goed is met actuele grappen. Niemand zit zo bovenop de tijdgeest als Pieter. Nou, en dat komt natuurlijk goed in het oudejaars. Het jaar wordt genadeloos gefileerd. En er komt een stortvloed aan grappige overwegingen... en afgewogen grappen langs. Dus, wil je dat meemaken... en wil je op 31 december alvast een beetje een voorproefje gehad hebben... ga dan donderdag 12 of vrijdag 13 december... naar de Stadschouwburg in Haarlem. Het is wel reserveren. Stadsgouwburghaarlem.nl Het is eigenlijk zo simpel, hè, die... Die uh, adressen waar je op ja. moet uh, reserveren. Ja, toch. Ook in de Schouwburg in Haarlem. Op woensdag 11 december. Dat is ook heel erg leuk. Dat is de openingsshow van de top 2000. Aha. Dat is nu alweer begonnen. Mensen kunnen ja. dus weer gaan stemmen. Ja. En we weten natuurlijk al de uitslag. Is waarschijnlijk weer... Uh, hoe heet dat? Mama mia, mama, mama mia. In ja, ja, ja, en één ja. keer heeft... Uh, de andere gewonnen, hoe heet dat nou? Die, uh, onze Nederlandse gitarist, hoe heet die? Um, Deddy Vera. Oh, die heeft al ja. een keer, weet je? Met ja, rollercoaster. Ja, ja, ja. Okay. Met rollercoaster. Ja. Oh, zo knap, knap, knap. Maar deze show die wordt dus verzorgd op ja. 11 december door de DJ Bart Arends. En dan brengen ze twee spectaculaire shows van een uur vol uh, live optrainers. Met inderdaad Danny Vera, Davina Michelle, Kane, Pascal Jacobs en heel veel anderen. En de show die zal op kerstavond worden uitgezonden op NPO3. Het zou heel leuk zijn als je erheen gaat. Dat vinden ze ook heel leuk als je komt. En dan moet je je wel een beetje kerstachtig aankleden. Want de sfeer moet natuurlijk wel goed overkomen op televisie. Uh, ga erheen, stadschouwburghaarlem.nl reserveren voor woensdag 11 december. De openingsshow van de top 2000. Vrijdag 13 december in theater De Luifel, De Heemsteen. Ik vind dit een leuk verhaaltje. Uh, dan komt Joenus Actas met de voorstelling Maakt niet uit. Oh. Nou kende ik hele Joenus Actas niet. Kennen jullie hem? Ook nee? niet denk ik hè? Nee, Joenus Actas is geboren en getogen in Barneveld. Dat, dat, dat verwacht je ook al niet. In 2022 heeft hij alle prijzen gewonnen bij het Camerette Festival, En hij speelt veel in het Comedy Café Toemeler in Amsterdam. Dat is toen destijds opgericht door Raoul Heertje. En je zou hem kunnen kennen van zijn optreden in de avondshow... en de avondstand-ups van uh, Arjan Lubach. Maar de kans is groot dat je hem helemaal niet kent. Dat maakt dus de uh, Younes helemaal niet uit. Er komt weer een verzoeknummer langs. Het maakt Younes dus helemaal niet uit. Want zo heet de titel van zijn voorstelling ook. Het maakt niet uit. Het maakt hem ook niet uit of je komt kijken. Hij gaat toch wel spelen. Elke avond weer. En wat zal het dan heerlijk zijn voor Younes... als hij op vrijdag de 13e... want hij heeft dus de datum ook niet mee. Hè? Vrijdag de 13e voor een volle bak mag spelen... in de Heemsteedse Luifel. Reserveren op Podiaheemsteden.nl. Zaterdag 14 december... in de Haarlem Blues Club... Is gevestigd in het gebouw van Circus Hakim. Ja, is, er, is Hakim is van de. Ja, daar is dat ja. theater van ja, waar ja. het uh, plaatsvindt. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. Korte versprongweg 7 in Haarlem. Daryl Newlis, zeg ik het goed? Ik heb geen idee. Er wordt van hem gezegd dat hij meer natuurlijke soul in zijn strot heeft. dan veel zangers op het hoogtepunt van hun kunnen. Uh, hij gaat covers brengen van onder andere Bibi King, Worried Blues. en Trick or Treat van Otis Redding. Ik kijk even naar Beb, want die is ja, ja. soms een muziekkenner. Ja hij zal begeleid worden op, uh, door uh, Dusty Cigar op gitaar dat ruimt ook nog Dusty Cigar op gitaar Daryl Cigar op drums en die Daryl is door zijn ouders vernoemd naar Daryl Newlis. die waren grote fans van hem nou dus fijn ben je in de mood voor de blues spoed je dan naar de Harlem Blues Club op 14 december tickets zijn te bestellen op harlembluesclub.nl. 15 december, zondag om 12 uur... speciaal voor de kinderen. En die denkt dat dat hartstikke leuk is. Want dan komt dus de proefkeuken... de theatershow, de proefkeuken naar Haarlem. En dat is een heel uh, populair... kinderprogramma op de televisie... op ZEP. Twee jongens, Pieter Hulst en Willem Voogd... die tarten daar eigenlijk alle wetten... die vinden van alles uit in een oude schuur... Ja. En laatst hebben ze dus uh, ontdekt hoe je lij maakt. Dan hebben ze botten uitgekookt. Want er zit dat. Uh, merg in. Wat en zo. Gek. Dus dat, maar, dat doen ze allemaal. Ze laten zien aan de kinderen hoe dingen eigenlijk gemaakt worden. of waar ze vandaan komen. En dat gaan ze dus nu in het theater doen. Uh, ze gaan op een vooral hilarische wijze een voorstelling uitvinden. Ze gaan allerlei dingen maken en onderzoeken in hun oude schuren. En dat wordt een race tegen de klok. om dat voor elkaar te krijgen. voordat het zaallicht om half twee weer aangaat. Dus het begint om mm. twaalf mm, mm, uur. Mm, mm. En om half twee, dan moet het echt geloven. Moet, moet, is dat? Een gaat er al ja. Spanning, Zeker. spanning, ja, spanning. Ja, ja, ja. Je gaat er uh, naartoe, 15 december. Voorstelling voor kinderen vanaf acht jaar. Pieter Hulst kan je, denk ik, ook wel kennen van de Keuringsdienst van Waarde. Willem Voogd heeft uh, Mees Kees gespeeld is dus me ook heel bekend. Okay. Nee, ja, Mees daarom Kees. kwam hij me zo bekend. Ja, die voor. naam wil ja. volgt. volgen. Uh, en Pieter Huls is dus ook een zoon van die acteur, hoe heet die Kees Huls? Morgen zaterdag 7 december in de film in Haarlem Jaap Reesema met Laat me nooit meer los. Hoe romantisch wil je het hebben? Laat me nooit meer los. Ja, Brezenmaak. Vandaag was het... dat licht Ja, het hangt, kan ook heel vervelend zijn. Ja, <laughs> je, denkt, op de Autopussie gaat ze. Blok aan je been. <laughs> je hebt knoflook gegeven, ga even naar buurt. Ja, Brezenmaak is een veelzijdig zanger. In 2021 scoorde hij een enorme hit met Nu Wij Niet Meer Praten. Samen met Pommelien. Uh, ze ontvangen daar uh, dubbel platina voor, voor dit nummer. Hij vertolkte het liedje Grijs van Nielsen in het programma De Beste Zangers en kwam daarmee hoog in de top 40. En tevens is die captain naast Jeroen van Koningsbrugge... in het RTL-programma DNA-zangers. Met diverse grote nationale en internationale successen... is Jaap niet meer weg te denken. Uit de hitlijsten en kent zijn carrière diverse hoogtepunten. Morgen is hij dus in de VIL. Reserveren kan op veelhaarlem.nl. En het zou mij niet verwazen als onze dolly, onze techneut... Jaap's hit gezongen met Pommelin klaar heeft staan. Nou, nu wij niet meer praten. raad je het. Daar is-ie. Okay. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Jij je nog steeds in die oude vogel. Wil weten hoe het met je ja. gaat en of ja. je ooit? wij niet meer praten. Ja, dan gaan we maar zingen. Ja, ja, hè? Toch? Zo kan je het ook aan natuurlijk. Voor ja. <laughs> trouwens, die, die uitspraak... dat irriteert me een beetje van die dame. Praten. Praten. Wij niet, wij niet meer praten. Is dat Vlaams? Is dat komt uit die stal van de K3. Ik uh... heb geen idee, maar ik vind het heel lelijk. Dat is een Vlaamse. Als ze dan, dan toch zo lelijk praat, kan ze het maar beter niet meer doen. Nee, nee? zo is het. Hé, hey, jongens, we gaan even. Uh, we hebben een verzoeknummertje binnengekregen. Uh, twee verzoeknummers trouwens. We gaan uh, degene die het eerste kwam uh, even draaien. Uh, hartstikke leuk. Een, uh, een verzoeknummer van Hans Wassenaar, onze collega van de woensdag. Die doet dan altijd het lunchprogramma tussen 12 en 2. En uh, dat doet hij vaak samen met Imka Drommel als zijn sidekick. En hij vroeg ons uh, of we het nummer White Roses van Anneke, uh, uh, hoe heet ze? Wat stond dat er nou? nou. Ik de Anneke schoen. van Giersbergen Giersberg, uh, wilde draaien. Ja. Nou, en dat willen wij natuurlijk. Uh, ja, Natuurlijk ja, doen, doen wij dat. Hartstikke leuk Hans dat je dat hebt aangevraagd. Hier komt hij speciaal uh, voor jou en je lieftallige vrouw. White Roses. Every Blue eyes, they lose a little of their light. I see the white roses, they ride their. Home together now I know it's the love behind the white roses. Ja, ja, de white roses. Mooi nummer van Anneke van Giersbergen. Ik uh, kijk even richting van Beb. Want Beb deelde mij net mee dat ze een. ...prachtig lijstje heeft samengesteld... ...of laten stellen... Ja. Uh, ...met alle kerstmarken hier in, kerstmarkten hier in de omgeving. Nou, dat lijkt me nou hartstikke handig... ...om dat even aan onze luisteraars te laten weten... Ja. ...waar de kerstmarkten en wanneer ze allemaal zijn. Ja. Shoot! Gaat u naar Bennebroek, daar is Winter Wonderland. En dat is van 13 december tot en met 5 januari. Dan verandert Bennebroek in een Winter Wonderland met een schaatsbaan, kerstmarkt en diverse wintersactiviteiten. Er dus zijn er voor jong en oud, is er heel veel te beleven. Wordt een magische ervaring. De Sunday Market Koepel, dan gaan we naar Haarlem... De oude koepelgevangenis is 15 december geopend. En dat wordt de iconische koepel omgetoverd tot een bruisende Sunday Market. Ik heb er gewerkt en ook toen er gedetineerden waren... was er altijd een prachtige kerstsfeer midden in de koepel. Maar dit jaar is het dus echt kunst. Creatieve ondernemers bieden design... ...kunst, mode en ambachtelijke producten aan. Bezoekers kunnen genieten van muziek en culinaire hoogstandjes... ...in een unieke architectonische omgeving. Nou, daar zult, daar zult u het absoluut over eens zijn. Vanzelfsprekend hebben we de grote kerstmarkt in Haarlem. En dat is dan ook waarschijnlijk de grootste kerstmarkt van Nederland. Vorige keer noemde ik het al. Door de hele stad zijn 350 kramen. Um, en dat is van 13 tot 15 december... Uiteindelijk um, hebben wij in Zandvoort helaas mee moeten maken... dat de winterver werd afgelast vanwege storm. Maar we krijgen wel vijf kerstbomen in onze badplaats. Dat zijn er tegenwoordig meer dan vroeger. Ook worden er geplaatst op de louis davidskaree het stationsplein... Winkelcentrum Nieuw Noord. Sinds twee jaar ook een kerstboom. bij de opvang voor de Oekraïners. op het Curidex-terrein in Zandvoort Noord. Kortom, uh, het wordt heel erg mooi opgesierd. Er gaat maar één boom deze ochtend naar Haarlem. en die wordt geplaatst op de grote markt. Maar de 15e barst dan toch wel werkelijk. de 13e moet ik zeggen. barst dan toch wel werkelijk de grote kerstmarkt los, dan is heel Haarlem een kerststad. Dus als u zin heeft om in de buurt gewoon een beetje te kijken, Rani noemde met allerlei culturele dingen, nou u kunt daar voorafgaand ook best even over een kerstmarkt lopen en dan hop naar het theater. Neem het allemaal, tot u. Dat was hem? Dat was hem. Aha, nou dank je wel voor deze mooie lijst. Ja, ik zie de Sint achter de horizon verdwijnen dan val ik gewoon even stil. Ja. Oh. Want, hij is, want hij is nog niet weg. Het was dit keer wel concurreren met alle kerstverlichtingen. Want zijn we vroeg losgegaan. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, het wordt ieder jaar wat eerder. Hè? Dat, ja, ja, ja, ja. ja dat denk ik eigenlijk. Ja, weet je. Tenminste, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar de meeste mensen zijn na twee, drie weken. Zijn ze die kerstverlichting ook weer zat. En al die benden in huis. En die ballen en die dingen. En... Dan denk ik, ja, begin dan ook niet zo vroeg, hè? Er ja, is uh, <laughs> een programma, ik weet niet of ik het even mag vertellen. Is de tijd? Ja. Dat ging over de, de leukste commercial die er ook altijd is, hè? Oh meenemen. ja, dat is ook elk ja. En hè? Uh, nu is er dus voor onze grootgrutter in het blauw. Ik weet niet naam noemen. Je hebben uh, precies een persiflage gemaakt op uh, uh, WAM. Glass oh, Christmas dit, I gave Christmas. You my Heart. Ja, en ja. daar is dus die man is daar helemaal heen gegaan om te praten niet met George Michael, maar met die andere man. Mm -hmm. Je moest hem overhalen. Want hij zei, ja, hoor eens even, dat mag allemaal zomaar niet. Nee. Nee. Dus die heeft die man helemaal in de watten gelegd, daar in Londen. En uh, vertelt van, nou, gaat ook, je ziet ook een hamsterstje, die doet ook mee. En zo. Ja. Maar ze hebben die hele clip van Rem precies zo nagemaakt. Op een gegeven moment staat hij, God, ik weet even niet zijn naam... het staat vast wel ergens, van Rem ook ergens te zwaaien op een balkonnetje. Dus toen hij zei, nou eigenlijk vind ik het wel een goed idee... moest hij nog vragen, wil jij dan ook op dat balkonnetje gaan zwaaien? <lacht> toen heeft hij gezegd, ja, jongen, ik doe dat. Dus nu is die commercial klaar. En uh, nou, je zal hem wel zien, hij is... Precies hetzelfde. Alleen met een iets oudere wem uh. oh, okay. <laughs> Grappig. Oh, okay. hè? Maar je ja, hebt ja, altijd ja. zo, in Engeland ook, hè, van wie heeft de mooiste, welke supermarkt ja, heeft de beste. Dat ja, ja. Dat is ook ja. altijd het wedstrijd-element. Ja, en ik smelt altijd als er een dier in meedoet, een hondje die niet. Uh, oh, ja. Uh, ja. <laughs> buiten is, dus een versierd ja. hokje moet zitten of zo. Ah, uh. oh, wat ja. een ja. emo'tje. bezig. Ja ja. Ja. ja, ja. Ze komt er weer aan, hè, de, kerst, de, de kerstsfeer. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Yes. Um, ik ga even terug naar het programma. Uh, Tenminste terug naar het programma. We zitten midden in het programma. Ja. Even maar we, we, ja. hebben, we hebben nog een verzoekje binnengekregen van George Brouwer... En dat uh, is echt wel leuk en toepasselijk voor vandaag. Van Etta James, Stormy Weather. Ja. Nou, een uh, nou. schot in de roos hè, voor vandaag. Ja. We gaan hem voor Moi je neer, draaien. Neer, George. Ja, zeker. Ja. En we gaan hem voor je draaien. En natuurlijk meteen ook voor alle andere luisteraars. Die kunnen heerlijk meegenieten van deze mooie keuze. Stormy weather. Sun up in the sky, star be weather. Since my man and I ate together. weather and I just can't get my poor self together oh I'm weary all of the time the Eerlijk. Wie heeft er allemaal mee zitten zingen? Steek eens allemaal jullie handen op, wie er mee heeft zitten zingen. Ja, en thuis ook natuurlijk. Ja, wat een heerlijke, heerlijk nummer is dit toch, hè? Lekker, lekker, lekker. Het uh, weer is niet lekker, maar het nummer wel. Ja, zalig. <laughs> dit is, is een goede troost. Ja. ja. <laughs> Beb, heb jij nog een uh, mededeling? Een interne nou, ik heb een nog, mededeling? Ik heb een kleine terugblik die wel geestig is. Want 28 november, afgelopen 28 november... was daar de voorlichting uh, in het ontmoetingscentrum Juttershart... over... Uh, frauduleuze uh, handelingen van mensen. Er komen soms nepagenten aan de deur. Mensen krijgen WhatsApp van kleinkinderen. Uh, ik, heb, uh, ik zit zo erg omhoog. Kunt u geld naar me overmaken? Kortom, daar was ook de politie. Oh, dat en, ging over de waarschuwingen. Ja, de ja, waarschuwingen. Ja, er. Ja. En dan werd je voor allerlei dingen gewaarschuwd. Komt de politie aan je deur. Laten ze zich goed legitimeren. Krijg je zo'n WhatsApp. Bel even je kleinkind. Heb je me echt een app gestuurd? Nou, allerlei hartstikke goede, goede uh, waarschuwingen werden die middag gegeven. Er waren 34 geïnteresseerden. En toen was er ook een acteur die een quiz op ging zetten. Hartstikke leuk. Waarbij de mensen een iPad konden winnen. Nou, er werd heel levendig aan meegedaan. En dit was nou inderdaad ook een frauduleuze actie. En daar 21 <laughs> mensen tuinden daarop in dat het dus zo werkt. Dat je er zo op inloopt. Er wordt iets uitgeschreven. Er staan hele foute linken. Er let niemand meer op. En je denkt, ha, wat een mooie Oei. prijs. Wat ik een mooie wil een iPad. prijs. Ik ben hier nu vanmiddag en ik kan met een iPad weg. Nee dus. Dus ja, dat was een hele leerzame middag uh, die... Uh, die voorlichtingsmiddag over uh, fraude. En waar je allemaal op moet letten tegenwoordig. En uh, ja, en belangrijk is toch altijd als je e-mails krijgt. Kijk even bovenin of dat een reëel e-mailadres is. Of dat het een beetje verdacht is. Of misschien wel uit Roemenië komt. Ik noem maar wat. Kortom, was heel interessant. En 21 mensen tuinden erin. En vroegen later, kwaad hun briefje terug. <lacht> <lacht> Want ik heb al mijn gegevens opgeschreven. Okay, ja, ja, En ja, dat mag natuurlijk ja. niet. Uh, nou ja, er zijn uh, dit hele weekend. Het nieuws wordt al een week gedomineerd door ander groot nieuws uh, op het circuit. Uh, en wat mij daaraan opviel was dat de Milieuorganisatie helemaal niet blij is dat uh, de Grand Prix niet meer komt. Want ze hadden natuurlijk werkelijk een uithangbord om al hun milieuproblemen onder de aandacht te brengen. En dat is er straks niet meer. Terwijl het hele jaar door de auto's nog gezellig over het circuit zoomen. Is er niks meer, uh, niks meer te bereiken voor alle milieuactivisten die voor van alles hebben gestreden? Er zijn andere zorgen. Uh, het uh, het Spaanse Ziekenhuis gaat waarschijnlijk locatie Noord Noord sluiten. En onze wethouder Lars maakt zich zorgen over de gevolgen voor de acute zorg. Voor um, bijvoorbeeld ook Zandvoort. Jazeker, Komt ja. die ambulance nog op tijd naar Zandvoort als Noord wordt gesloten? Ja. Want um, uiteindelijk uh, heeft het Spaarne Gasthuis... heel veel uh, geconcentreerd op spoedzorg. Uh, de locatie Noord is nog al niet meer geopend. Is op werkdagen gesloten. Alleen in het weekend doet die post overdag en s'avonds dienst... als huisartsenpost. Dus ja, wij komen wel een klein beetje in de knel... Als Noord helemaal dicht gaat. Het Spanje ziekenhuis is bezig met een onderzoek. Om te kijken dat de hulp nog veilig en geconcentreerd is de komende jaren. Hm. Want uiteindelijk is het sluiten van die ziekenhuizen toch maar een ramp voor iedereen. Ja. Uh, wat zijn nog meer gevaarlijke dingen? We hebben natuurlijk meegemaakt dat in uh, dat, uh, het parkeerterrein. Richting Zuid-terrein werd tijdelijk aangeboden als asielzoekerscentrum. Daarna werd er uh, asbest gevonden, dat wil zeggen, er reed een vrachtwagen rond. Die kwam vast te zitten. Er werd gegraven, en toen bleek er vervuilde grond te zijn. En al sinds augustus vorig jaar is dat uh, terrein helemaal met hekken afgebakend. Hoe nu verder. Want uiteindelijk was het ook een overloop voor parkeerplaatsen. Het circuit heeft het wel zonder moeten stellen. Maar we hebben nog altijd, het gaat gewoon onverminderd minder door. Niemand pakt ons dat af. De zon, de strand, het strand, de zee. En we hebben al die parkeerruimte nodig. Het wordt een wedloop of die parkeerplaats wel weer op tijd klaar is. Want daar moet iets gebeuren met die bodem. Er was al van alles uh, natuurlijk uh, aangereikt... Uh, Moeten er betonplaten overheen? Nee, dat moest daar nou weer niet. Eigenlijk heeft de gemeenteraad het best een beetje moeilijk gemaakt... om die, uh, die plek weer milieuvriendelijk te maken. En dat er gewoon weer auto's over op kunnen staan. Ze hebben zelfs gewild dat er ook nog een kleine wedstrijd kwam... tussen drie aannemerijen die daar een aanbod deden. Er zijn tal van onderzoeken geweest. Er is van alles ontdekt in die vloer, in die grond. Het, het grenst notabene ook naar een Natura 2000-gebied. En nu is dus de spanning. Gaat het lukken? komt er nog voordat het nieuwe strandseizoen komt een parkeerplaats bij. Want er zijn daar in Zuid zo'n 1500 parkeerplaatsen. En dit is een uitloop voor 500 parkeerplaatsen. Het is zeer spannend. Het is een wetloop. Kunnen wij straks daar weer met z'n allen rustig en veilig gaan staan... Uh, nou, dat zijn dus de dingen die de gemeenteraad heel erg bezighouden. En u bent u ook maar geïnformeerd. Uh -huh. Want het staat er al uh, heel lang heel doods bij daar. Er is helemaal niks. Dus uh, wij zijn benieuwd. Wij leven mee met de wethouder die zich hier heel erg voor in moet spannen. En de tijd gaat hartstikke sneller. Voor je tijd gaat... is het weer. Dan gaan ze die tenten weer opbouwen. Ja, precies. Dan komen er mensen weer, ja. Vanuit mijn woning zie ik altijd al die parkeerplaatsen, al die glimmende daakjes, wanneer het heel mooi weer is. Werkelijk schitterend, mm -hmm. maar daar is het een hele dode boel en dat blijkt ook te moeten, want het is vervuilde grond. Dus er moeten afgravingen gebeuren, verbeteringen, de bodem moet opnieuw bedekt en ja, gaat dat nog allemaal lukken? Ik vind het eerlijk gezegd zo jammer als het ook weer parkeerterrein wordt, want... Het was altijd zo'n mooi evenement, de Rijn juist. Hè? Oh, okay. hebben... Grimmendorp ja. stond oh. daar, hè? Ja, hè? Want het Timmerdorp daar niet Timmerdorp, Timmerdorp, Timmerdorp ja. en de ja. uh, Vintage. En ja. uh, vroeger het Circus natuurlijk. Maar, maar met ik denk de dat dat de niet uitsluit hoor, Dolle. Ik denk als die parkeerplaats weer veilig is. Want daar gaat het nu natuurlijk om. Ja. Ze maken zich alleen druk parkeerplaats. Dat dat misschien ook gereserveerd kan worden ja. weer voor dan, evenementen. Ja, maar, denk maar het is, ik is niet zo leuk. Dat dingen weer kunnen. Ja, hoop over steen lopen is niet zo leuk als over gras lopen. Nee. In zand. Nee. Ja spannend. Ja, ik vind toch dat we een beetje in de knel beginnen te raken hier, wat dat betreft. Ja, en ik wil ja. ook nog steeds een buitenswembad in Zandvoort. Ja, nou, ja. ja. Is er ook niet meer. Ja, nee, weet je, als het zomers hartstikke warm is, je ja. kan hier niet naar het zwembad van Sintervarks, want gaan de, gasten, de gasten gaan voor, ja. Ja. en je hebt daar geen... alleen. Je kan daar niet buiten liggen, niks. Nee. En het strand is rond die tijd vaak dat je tot je knieën mag. Want dan gaat het weer van de kwallen of de stroming of de muien. <laughs> en dan zit je hier. Ik bedoel, ieder godvergeten dorp in, ne in Nederland heeft een eigen ja, halve Schitterend locatie Zandvoort. jongens. De ja. circuit straks. Nee, dat, nee, nee, nee, circuit blijft. Gewoon in het binnenstuk. binnen circuit. In het binnen circuit mag je niet. En dan reizen ze zo om je heen. Heb je ook wat te kijken als je op je bedje ligt? Ja, ja nee, mocht dat <laughs> maar. Nee, dat mag niet. We beginnen aardig in de knel te komen wat dat betreft. Ja. Maar goed, uh, we willen als Zandvoort wel mee blijven doen als badplaats. Dus uh, kom op maar. Kom op maar met die uh, ideeën. En laten de ondernemers ondernemen. He? Nou, me dunkt zeg. Ja, die ja. hebben hem echt uit hun broek laten hangen de afgelopen jaren voor die Formule 1. En dan wordt dat gewoon even stopgezet. Ik vind het zo flauwekul. Ja. Ik bedoel, in Abu Dhabi rijdt ook geen nationale held mee. En het zit toch vol, hè? Ja, zoveel We, mensen hebben toch wat, mening, meningen. Ja, maar, gaan, weet je wat het is? Een, een, heleboel, een heleboel echte uh, Formule 1-fans komen niet naar Nederland. Omdat het hier al barst van de Max Verstappen-fans. Mm -hmm. Maar je zal zien, als dat echt zo is wat zij zeggen... dat het minder gaat worden... dan wordt dat vervangen door heel andere fans... vanuit de hele wereld die hier naartoe komen. En die blijven hier ook allemaal een week... Nou, het is ja. in ieder geval uh, wat de achterliggende redenen ook zijn dat ze deze besluiten hebben genomen. Is het wel heel jammer, want wat er eerder klonk was zo hoopvol dat het het meest duurzame circuit moest worden. Juist, en vandaar dat die, die milieuorganisaties natuurlijk ja. allemaal al alle ja. rode koontjes ja. liepen. En ja. dat, dat valt nu allemaal in een weg. Nou, en Ik vind het ook een beetje flauw. Ik bedoel... Uh... Er wordt dus gezegd gewoon hè, bij het, het Haarlemse Dagblad waarom doorgaan als de show er een beetje af is en dan denk ik hoe durf je er zo mee om te gaan ja. je hebt eerst de hele boel gek gemaakt het ja. heeft de gemeente miljoenen gekost en, en dat is ons geld hè ik en, weet nog dat, en, dan stop je, en dan stop je gewoon maar even... Dat, omdat uh, je vindt dat Max Verstappen uh, straks misschien ja, ermee ophoudt. Het wordt nu wel erg aan Max opgehangen. Want ik herinner me nou, nog dat, dat, vind dat, ik uh, dus. dat Jan Lammers in 2017... zijn droom stond te verkondigen voor de verzamelde pers. Nou kwam ja. de corona en iedereen lachte... aan oh, dat ja. gekke achtergebleven circuitje in Zandvoort. Ja. En kijk wat er werd gecreëerd. Ja. Ook juist tijdens die coronajaren. Ja. Ja. Want toen ze daarna zeiden, en dit wordt het dan... ja, toen was iedereen wel heel erg stil. Nou ja, nu valt het weer stil. Er zullen ongetwijfeld nog weer redenen achter de redenen achter de redenen zitten. Zoveel mensen, zoveel meningen. Het is ja, altijd jammer als iets ophoudt. We waren er ongelooflijk trots op. En nou maar hopen dat er um, nieuwe ondernemingen worden gestart. Ja, nou, die we, worden. Er komen worden. andere soorten races ja. voor in de plaats. En de milieuorganisaties, die zijn SIP. Want het wordt niet meer het meest duurzame circuit. En, uh, ja, nou maar nee, wel. Dat blijft het. Ja, ik hoop maar het. Maar het is, het, is het, het is Formule 1 bestendig gemaakt. En daar, ja. dat, dat was het natuurlijk. Ja. Dat is nu voor niks. Nee. Maar goed, aan de andere kant. Ik, uh, weet je, in 1973 was er een meneer die vroeg zich af... waar moet het nou toch allemaal heen? En eerlijk gezegd, ik ben het zo met hem eens. Ja.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 De leven zonder brug geweld zullen wij dan ooit waarderen, wat onze geheppen heeft besteld.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 Dat Waar komt die rotzooi toch vandaan? Wat moeten wij met ons bestaan? Walk around this town like it's holy land You got good looking friends, you're your sharp dressed man Been getting big and making me look small It don't matter to me, cause I'm a ten feet, I'm ten feet tall Yeah, it don't matter to me, cause I'm a ten feet, I'm ten feet tall Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I give a damn about you? Ain't no messiah with defensive friends So get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt Well, you friend. talk about your hometown, let me tell you about mine You shove your bright lights, big city back where the sun don't shine I hear you talking, yes, I'm looking at you Cause back where I come from Man, we're laughing at you Yeah, back where I come from Man, we're laughing at you Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I gave a damn about you? You ain't no messiah with defensive friends So get your head out of clouds And get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds And get your feet back in the dirt, my friend I'll get your head out of the clouds and get your feet back in the dirt Well, why, that's Murr, right back from where you came As if you knew who I am, as if you knew my name Turn around, see your backs against the walls, too bad You didn't notice that I'm a ten feet, and ten feet tall Yeah, it's too bad you didn't notice that I'm ten feet and ten feet tall. Take a look at your foot, does it fit this shoe? Did you really ever think I gave a damn about you? You ain't no Messiah with a fancy friends, so get your head out of the cloud and get your feet back in the dirt, my friend. I'll get your head out of the cloud and Now get I'm your turn feet back feet in and the dirt, feet tall. I'll get your head out of the cloud and Now get your I'm feet turn back in the dirt, ten feet tall. Man. The Devil Makes Three met Ten Feet tall. En daarvoor luisterden we naar uh, Barendse Vet. Met Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? En dat was uh, ook het liedje van The Sidekick, maar dan van mij. Uh, ik kijk even op de klok. We hebben nog acht en minuut. En dan zitten de drie uur radio er alweer op. Wat is het weer voorbij gevlogen, jongens? Ja. Echt niet gewoon, toch? Heerlijk, heerlijk. Ja. ja. Hebben jullie nog iets waarvan je zegt van dat moet ik nog even zeggen? Is er nog wat gebeurd? Nou, nee. nee we hebben een vrijwilliger van het jaar. Ja, we maar hadden dat natuurlijk is het... de vrijwilliger van ja. het jaar. Dat was echt ja. helemaal te gek. Ja. Want het is ook een vrijwilliger bij ons. Oh, oké. Okay. En kijk. Ja. Thomas de Jong, helemaal, helemaal leuk. Nog, ja, ja. een gefeliciteerd. En kan je dan even vertellen waarvoor hij dat geworden is? Want nou ja, die jongen die vrijwillig al zijn hele leven. Dus inderdaad, die jonge vent, dat betreft, heeft hij zijn naam nog even mee. En die is nu in het zonnetje gezet voor al die vrijwilligersfuncties. Die die... Ik ken hem eigenlijk uit onze studio. Oh. Als wij een interviewtje doen, dan staat Thomas daar ook. En, uh, ja, techniek, een hè, doet hij, ja. ja, hij doet techniek en hij ja. werkt mee uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. Hij is op zijn elfde binnenkomen lopen. Zo. Dat was... Uh, ja, je had toen nog die, uh, in februari altijd zo'n Kids Week. Kids Adventure Week. En daar was er elke dag... Uh, konden kinderen inschrijven op workshops. En uh, van alles en nog wat. En uh, uh, Lea en hij hebben dezelfde leeftijd. En ze kwamen toen ook dezelfde tijden bij de radio binnenlopen... om mee te doen aan een workshop. Samen mm -hmm. met Richelle Plantinga. En... Uh, ja, dat, dat, uh, je zag bij, uh, toen al bij Thomas dat dat meteen goed zat. Hij had meteen zijn hart verloren. Hij was helemaal thuis in die radiostudio. Hij heeft ook nooit meer afscheid daarvan nee. genomen. Maar hij heeft zich later uh, wel uh, aangemeld bij meerdere organisaties. Ook bij het Rode Kruis. Hm? Uh, Daar staat hij dus voor calamiteiten staat hij klaar uh, als er uh, grote evenementen zijn wegwerks... Hij, nee, hoe noem je ja, ook weer een... Ja. Iemand... Ouais. iemand de... Weg... ditch... Verkeersregelaar. Verkeersregelaar. Dankjewel, ja. Beb. Dankjewel, Dat Beb. Verkeersregelaar. Beb gaat door <olis WHY> voor de koelkast. Wegwerker, zeiden wij Ja, wegwerker. wordt ja. Oh. erg. Ja, nee, dus... Uh, ja, god en hij doet nog zoveel meer dingen. Ja, Dat ja. Is echt, en ja, dan buiten zijn baan om. Want hij heeft een hele belangrijke, een drukke baan. En ja, zo jong en al zoveel jaar... Zo, zo vrijwillig inzet ik uh, helemaal terecht dat hij hem heeft gewonnen. Ja, hartstikke mooi. Ik kijk nog even naar mijn schermpje. Ik heb een heel leuk liedje klaarstaan, geloof ik. Geloof ik hoor. Ik weet niet zeker of het leuk is. Ik ga hem gewoon opzetten. Het is helemaal vingers, dus dat moet leuk zijn.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 Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman. Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen stijl. Jij een de trein, ik het station. We staan samen stijl. Jij een de regen, ik de ton. We jij staan samen stijl. ik de bonbon. We staan samen stijl. ik de coco. We staan samen Ik ben het zakje, de jij de thee.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 De wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We over de wereld Dan komen Ville en we een villa en, en een jacht Nou, een, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar stuur Nou ah, ja, Herman Dit ja, is een duet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 Ik ben de kip, jij bent de bril. ik ben de paus, jij bent de pil, wij zijn een doedelzak in Tirol, jij bent Bertien Stenberg. ik ben een viool, ik ben de steen, jij bent de nier, jij bent Amstel, ik ben bier. Jij bent Pieter, ik heb klavier. Het leek me ja, ook mijn ster. Man. Nou, mij ook. Het leek me ook ster. Het leek me ook ster. Uh, Geweldig. Wat een ja. heerlijk duo, hè? Geweldig. Ja, Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp. U herkennen ze ongetwijfeld. Uh, oh. En dat is het laatste liedje van, uh, van vandaag, uh, meiden. Ja. En lieve luisteraars. Uh, we hebben deze uh, aflevering weer heel veel leuke, lieve reacties mogen ontvangen van onze luisteraars. En daar zijn we jullie natuurlijk hartstikke dankbaar voor. Want uh, zonder jullie, ja, voor wie zouden we het dan nog doen? Ja. Ja, ja. Voor onszelf. Maar het is ah, ja. natuurlijk veel leuker als we weten dat er mensen genieten van alles wat we hier aan het doen zijn. En uh, dat doen we ook uh, vanuit ons hart en met heel veel plezier. Toch? Buslist. Zeker, ja, ja buslist. toch? Zeker, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar het zit erop. Uh, over twee weken zijn we er weer tussen tien en één. Volgende week, ongeveer dezelfde tijd van negen tot twa twaalf, zijn weer The Boys Are Back in Town. Die het, uh, boys programma and doen. One Girl. The Boys and One Girl. Ja. Yes, yes. En, ja, ja. ja, ja, ja. En... Um, ja, uh, uh, nou, dat wat was het respect even uit mijn. Ja, doe voorzichtig in de storm, lieve mensen. Kijk uit. Ja. Er worstelt momenteel bij Hoek van Holland een vrachtschip met problemen. En weer is de dappere koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij onderweg ja. om hem vast te leggen. Het, is, het zijn spannende dagen, wees voorzichtig en. Uh, nou, laten we ons verheugen op de 20ste december. Dan gaan in de, de kerstfeer. 20 december zijn ]ライtaan. we er weer. En yes. kom vanmiddag gezellig naar de opening van de kerststallen. Dag, dag. gaan we weer. Bedankt u voor het luisteren. Hoi. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.